7 Uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Onderzochte dieselauto's van Opel, Mercedes, Audi en Peugeot stoten in de praktijk drie tot acht keer zoveel stikstofdioxide uit als toegestaan. Dat blijkt uit e-mails tussen TNO en het ministerie van Infrastructuur en Milieu die de NOS heeft opgevraagd via de wet openbaarheid van bestuur. Alle geteste auto's doen het op de rollenbank beter dan op de weg. De Mercedes-Benz C-klasse 220 stoot op de weg zelfs twintig keer zoveel uit als in de testsituatie. Het rapport uit 2015 is openbaar, maar tot nu toe was niet bekend welke auto's TNO had onderzocht. Medicijnfabrikanten hebben vanaf volgende week extra voorraden van de alternatieven voor het middel T-Rax voor schildklierpatiënten, meldt de apothekersorganisatie KNMP. Onder meer door import uit Frankrijk lijkt een dreigend tekort er niet te komen. Vorige week zei producent Aspen dat Tirax een tijd niet beschikbaar is. Daarna ontstond een run op apotheken en sloegen patiënten aan het hamsteren van de schildklierpil en alternatieven. De KNVB besluit vanavond of ADO Den Haag onder curatele komt. De club mag dan geen grote bedragen uitgeven zonder toestemming van de bond. ADO zit in acute geldnood omdat de eigenaar, de Chinese Wang, niet over de brug komt met ruim 3,5 miljoen euro. De KNVB is vandaag door ADO bijgepraat, net als de aandeelhouders en de raad van commissarissen. Als er niets gebeurt kan ADO volgende maand het salaris van de spelers niet meer betalen. De informatieborden op de perrons van treinstations doen het niet. Het gaat om een landelijke storing die al sinds vanmiddag 4 uur duurt. De NS adviseert reizigers om de reisplanner-app te gebruiken... of op de gele vertrekkaart op de perrons te kijken. Ook worden de vertrektijden omgeroepen. De NS is bezig met het oplossen van de storing. De oorzaak van het probleem is niet bekend. Het weer, vanavond en vannacht, is het op veel plekken droog... bij min 5 tot 0 graden. Lokaal kan het ook glad worden. Hier en daar kan wat mist ontstaan dat tot morgenochtend blijft hangen. Dan is het eerst nog grijs, maar morgenmiddag gaat de zon af en toe schijnen... bij min 2 tot plus 3 graden. Dit was het NOS DFM, verkeersupdate, verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er staan nog files op de A2 richting Den Bosch... voor Afritgelder Malsen, 2 kilometer na een ongeluk. De A12 daarna richting Utrecht is ook een ongeluk gebeurd. Voor knopend Lunetten staat 2 kilometer, één rijstrook is daar dicht...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 Ja, ja, is Hij weer... is weer lekker bezig hoor. Oh, wel lekker lekker. Hey, het, dit is het tweede uur van van Beatmasters. Ik zweer het je, als je nog een keer zou je hoofd schudden, dan dacht ik hoe er we zijn. Ik zie iedereen hier zijn uh, hoofd schudden. Je hey. hebt aardig wat werk te doen. Maar niks uit. Maar niks uit. John, ik ben ook niet zo wakker. Hey, uh, we hebben weer een nummertje van onze Quinten. Ja, nog twee. Dat is uh, chocolate Puma. Ja. En uh, de rest is van... Alles. Ik heb eigenlijk alles ingevoerd. Ik heb alles eigenlijk ingevuld Het is een nummertje, maar hij weet niet wat het is. Nou, laat maar. Ja, wel, het is een wel. lekker nummertje. Hey, uh, live op ZFM. Dit is het tweede uur van Beachmasters op uh, woensdag 20 januari. Zal ik hem aankondigen? hem maar aan. Chocolate Puma met uh, Jagok, als het goed uitspreekt. Dat heb je helemaal goed. <laughs> Luister maar lekker mee. Laatste uur ZFM. Zonder fouten. Chocolate Pullman met Jagok, als ik het normaal goed uitspreek. Normaal en goed, dat zijn twee verschillende, twee hele verschillende dingen. Wist ja, je ik het? wou nogmaals. Nogmaals goed uitspreken. Maar... John Cook. nogmaals. Met. Uitspreken. Uitspreken, zeggen we dan. Oh. Hey, hey, uh, groen. Het uh, loopt allemaal een beetje door de war. Het komt door de Sandersen vernieuwen ophoping. Maar dat doet er allemaal niet toe. Het uh, is, uh, is, nu zullen we tien over zeven? Dus we gaan het even over de evenementjes hebben in Zandvoort. En uh, om dat daarmee af te sluiten, hebben we nog een leuk feest. Maar die komt als laatste. Hey, uh, we hebben hier vier mannen aan de tafel zitten, aan de spreektafel. En uh, iedereen gaat een evenement noemen. Een keer variatie, worden ze rustig van. Hey, uh, dit zijn de evenementen van uh, Zandvoort en omgeving. Uh, nou, dan beginnen we met de sprekende kleuren, de expositie. Want vanaf 23 januari 2016 zijn we op, op liefst drie locaties Zuid-Kennemeland tentoonstellingen te zien. over het bijzonder veelzijdige. Omvang, omvangrijke en kleurrijke oeuvre van beeldend kunstenaar Hans Wiesman uh, die van 1918 tot 1988 heeft geleefd. Dan gaan we over naar het volgende evenement. 23, 23 januari om 12 uur. Muziekquiz bij Laurel en Hardy. Test je muziekkennis op zaterdag 23 januari met de muziekvragen van de jaren 1970 tot en met 2015. Onze muziekkennis Frank Vink geeft je nog op met een team van twee personen. Dat klonk heel goed. En dan gaan we over naar het derde onderwerp. En dat ja, is alsnog dat... Oh. De Lassa, Jazz en Zee, de Hot Club, de Frank, dat swing, Kipsy Jazz, Glasmer. en nog oh, veel nee. meer. Van stevige ritmes tot relax. De band is regelmatig op radio en tv en is live te zien op allerlei podia en binnen en buitenland. Van jazzpodia tot wereldmuziekfestivals, van theater tot kamermuziekzalen, zo speelt de band inmiddels drie keer op de Noordzee Jazz Festival Hot Club de Frank neemt een nostalgische duik in het verleden. Nostalgische, ja. Met jaren <laughs> ja, de jaren 30 gezien. Hé, hey, dat lijkt meer een spellingsfout. Maar hebben we nog iets, dat is al, gaat over ons. Hé, hey, we hebben binnenkort op uh, 30 januari om 8 uur, dat is het zesde editie van Raad het Plaatje in Café 4. Hé, hey, uh, ZFM, uh, wie wil er meedoen, wie durft, zeggen we dan altijd maar. Je neemt het op tegen ons, tegen onze eigen ZFM-team. Maar het leukste van alles is, wij zijn al zes keer op rij hebben gewonnen. Dus uh, als je ja, het tegen ons op durft te nemen, meld je even aan. Het team bestaat uit vier personen. Inschrijven aan de bar kost 10 euro per, per team. Hey, en heb je nog vragen? loop even langs vier. En uh, wie weet, zien we jou wel bij Raad het Plaatje in Café 4. En nu heb je Thomas. Ja, ik ben uh, dan 31 januari. Dan is uh, de Zandvoortse Rommelmarkt in Gebouwde Krochten weer. Van, uh, van ongeveer 10 tot 4 uur in theatergebouwde Gebouwde Zoals ik al zei, de entree is gratis. Opgeven kan. Bij uh, rommelmaaksandvoort.gmail.com En dan gaan we door naar Sander, Sander. En ook hebben we 31 januari de 10.000 stappen van Zandvoort. Vanaf 10 uur is de start bij de oude Hot snackbar. En het meedoen is volledig gratis. Kijk, daar doen we het voor. En uh, niet te vergeten, we hebben natuurlijk 29 januari om 8 uur. Op 29 januari zal de eerste editie van Zandvoort in concert plaatsvinden in Theater De Krocht. Tijdens deze unieke avond zullen diverse Zandvoortse artiesten optreden met een avondvullend programma. Het unieke van deze avond zal zijn dat er ook met elkaar zal gaan optreden. De artiesten die deze avond gaan optreden zijn: Mike Danen, Adam Spoor, Yves Brensen, Logan Blues, Michael Knubben. Buiten deze namen is er ook nog een verrassingselement tijdens deze avond: het corset in de theater. De krocht begint om 8 uur. De entree is 12,50 en de kaarten zijn in de voorverkoop te verkrijgen... bij Shaila Broodjes in de Haltestraat, de Theater de Krocht en het Wapenverzantwoord. U kunt uw entreebewijzen ook bestellen via On Air Events. Dus al veel www.onair-events.nl En uh, wie weet zien we jou daar wel. Nou Jonas, ik zie jou tussen die nummers een beetje klooien. Ja, maar dan maak ik zo. We hebben nog een evenement. Oh, oh, oh, oh, oh. Kijk, ja, dat je. is altijd zo leuk. Uh, we hebben evenementen, er zit Quintum weer door zijn nummertjes kloot en dan gaat het weer goed. Hey, fans van Hardstyle, Hardcore, wat hebben we nog meer? Nou, iedereen Tenor, hier. Rangecore, laten we het zo zeggen. Speed. Aanstaande Core. zaterdag is uh, Next Generation in de liftfabriek in Haarlem. Dat is een. Uh, oh, oh. Nou, dus laten we het zo zeggen. Er zit geen leeftijd aan. Ga er naartoe als je 14 bent, ben je 13, mag ik niet uit, ga er naartoe. Hey, uh, het uh, kijken. Ik ga er naartoe uh, met een vriend, maar uh, ik, zi ik zit uit. al te verwachten dat er allemaal mensen die helemaal hard gaan. Uh, nou, laten we zeggen, de de verboden daar. Nou, maar dat je... maakt allemaal niks uit. Wij hebben in ieder geval geen kaarten daarvoor te kopen. Oh. Maakt niks uit. Hey, hier heb je Robin Schulz met Sugar. Blijf de VFM. Wel de remix, hè. EDX The beats de Sunrise. En dat mag jij bepalen. Look at how you get so fly By design Cold-blooded vics She don't compromise She's subdomestic On the color lights So far from typical But take my advice Before you play with fire Do things twice And if you get burned I'll be surprised Sugar, en dat is de EDX U Sunrise remix. Hey, het is uh, Zetf en op je radio. Woensdag 20 januari. En het is een remix dagje. Ja, dat klopt. Ik vind altijd uh, wel lekker. Want uh, we, hebben nog, hey, we hebben eigenlijk alleen maar mixies voor je vandaag. Dat is juist goed. Hey, ik heb hier een uh, van hoe noemen we dat? Een sidekickie. Nee, dan doen we die andere hoor als eerst. Nee, nee, die komt na het nieuws. Nou. Ja, nee, nee, hey, hey, nee, hey, hey. nee, nee. Oké, okay, oké, okay, maar dit is ook een lekker nummer. Mag ik hem aankondigen? Luister, zou ik je wat leuks vertellen? Oh. Je mag hem zo vaak aankondigen als je wil. Oh, oké, okay, nou mooi. Nou, uh, dan begin ik met de eerste keer. Dit is uh, Arctic Monkeys, Do I Wanna Know? En dan voor de tweede keer Arctic Monkeys, Do I Wanna Know? Kijk, jij strak. Hé, hey, wat voor term is dit? Uh... Het lijkt wel een beetje op een beetje daf-punt. Nee, nee, nee, Oude je spoel, man. Dit is uh, officieel uh, Arctic Monkeys, de eigen genre. Topper. Daarna hebben we nog Victon en Galantis. Voor jou op ZFM. Have you got color in your cheeks? Do you ever get that feel that you can't shift the tide that sticks around like much in your teeth? Are there some up your sleeve Have you no idea that you're indeed I dreamt about you nearly every night this week How many secrets can you keep Cause there's this tune I found That makes me think of you somehow And I play it on repeat Until I fall asleep Spilling drinks on my settee. We moeten lullen En dat duurt allemaal zo lang met ons jongens Stress, stress, stress hier. Ja, dat is, hier is jouw schuld hoor Dat nou, maakt het allemaal eens uit We hebben hey, hier uh, het nummer Mag ik het opnoemen? Als je je, nee, niet... je mag het nummer nog een keer uit, uit, afkondigen oh, twee keer Twee keer, twee keer, twee keer Jezus zei, hey, dat was Arctic Monkeys Do I wanna know Ben je een monkey? Zeg je dat nou? Ja Alleen man, ik, uh, Bent u nou gewoon een aapje Nee, oh. maar zullen we verder gaan Met <laughs> hey, het volgende uh, nummer Je mag hem ook gelijk weer aankondigen Hebben we ja. ook maar weer gehad hè Firestone met Cat Nestle No Way Out en zoals ik al zei, het is uh, Zetten van Beachmaster op je radio. Vergeet niet even de Facebook te liken. Zeg Hoela. hoela. Uh, ja. Het is <laughs> woensdag 20 januari, onze remixdag. Open door, feel the rush when you fade. Oh, wow. Bye. Bye. Bye. en Cat Nestle, met No Way Out. En dat hoor je allemaal in onze Zet en Beachmasters. Remax week. En hey, uh, heb jij nog een verzoeknummertje? Geef hem even door via de Facebook. Of stuur even een mailtje, zet gmail.com. En hier heb je Cigala. Sweet love, Sweet love in. Het is altijd zo mooi. Hij vult me altijd aan. Ik ben weer blij. Je wordt het top laatste half uurtje. Met onder andere je weerbericht, Johnny Cash en nog veel anderen. Op de ZFM. Je moet dat soort dingen gewoon zeggen op de ZFM Remix Week. Zet hem op 106.9 ZFM streepje life.nl. Ja, dit was Cicala Sweet Laughing. Lekker nummertje Heerlijk, hey, ik ben gewoon vrolijk En uh, wat is het als Jonas vrolijk is Dan is het tijd om Quinten te pesten Want hier hebben we het weer, oh, oh, het weer. Met... Dat klopt. Hij is niet zo snel want ik uit. Hier heb je Quinten met het nationale weerbericht Vanavond nog enkele winterse buitjes Vannacht plaatselijk mist In het algemeen lichte. In het noordoosten ook matige vorst Plaatselijke gladheid Morgen zijn er plaatsen waar het hardnekkig grijs blijft Bij temperaturen tot het Vooral in het zuiden komt de zon later voorschijn en wordt het 2 tot 4 graden. In het noordoosten maximaal rond het vriespunt. Vrijdag eerst zon. Later meer bewolking en in de avond vanuit het westen regen. In het oosten mogelijk eerst nat sneeuw en ijs. In de nacht naar zaterdag krachtig doorzettende dooi. Mede mogelijk gemaakt door de Meteogroep. En Quinten Brouwer! Hey, uh... Er staan drie files, ik noem ze langer dan 6 minuten, of langer ja. hey. Op de A1 Apeldoorn-Hengelo, 16 minuten vertraging tussen Zwormer en Dolhuizen. Op de A1 Amsterdam-Amersfoort, 6 minuten vertraging tussen Diemen en Brug over het amstel Rijnkanaal. Hey, uh, dit is een ongevalletje, er zijn drie rijstroken afgesloten. En op de A9 amstel Diemen, 8 minuten vertraging tussen Wees en diemen En Quinten, gaan we even lachen of gaan we even lachen? Ja, we gaan lachen. Oké. Okay, oh, hey. ik weet al waar. Het ja, is. dit is de mop van de week. Nee, dit is de mop van de week. Hey, het gaat dit keer over de zetpil. Oh. Nee, we gaan het niet over z zetpil hebben. Oh. De boze buurman. Mijn, buur, mijn buurman kwam vorige week aan de deur met de vraag of onze huizen qua inhoud in een tiek waren. Ik zei dat... Ik zei dat dat inderdaad het geval was. Daarna vroeg hij hoeveel rollen behangen ik had gehaald voor de woonkamer die ik de week daarvoor had behangen. Ik antwoordde 17 rollen. Hij keek me met grote ogen. 17? Ik herhaalde mijn antwoord. 17. Inderdaad, 17. Vandaag stond hij weer aan de deur. Dit heet van woede. Ik vroeg me rustig wat er aan de hand was. Hij antwoordde: Ik heb godver de godver 17 behangrollen gekocht. En nu heb ik er nog nu acht rollen van over die ik niet terug kan brengen. Ik lachte in één keer in antwoord. Dat is toevallig. Dat had ik ook. <lacht> ja. Hey en hier heb je. Het volgende nummer, Galantis Runaway. Live me bezet de in de Remix Week. En daarna een voorbereiding van Raadje Plaatje. Vind, laat het even achter bij ons op de Facebook. Want we zijn op een plan in december. Wat vinden jullie van de glazenhuis als antwoord? Zetten van Beachmasters. Geef je antwoord. En voor de mensen die het niet mee hebben gekregen, dit is je laatste kans. Spring het dak eraf in je voortuin, achtertuin of in je flat. Maak je buren gek. En Quint nee, mee, maar doe maar ja, springen. dat ik eraf zoveel risico voor zitten ben. Keer. Nieuwe ronde, nieuwe kanten en go. Man is afgelopen. Lekker bezig, man. Hey, is. Uh, Run away. Ik lijk net een huis in huis DJ, weet je wel? Ik sta achter de keuken, achter het gas van huis. Zo, allemaal, dat is. We gaan roek kak, broer. Lapt, okay. hey, uh, we hebben onze vaste item van raadje, Tenminste, vaste item. Ik vind het gewoon het vaste item is tot nee. uh, het einde van de maand. Volgende week hebben we het nog een keer in, dus een leuke prijsweg. Weet je, zal ik het zeggen? We hebben een hele mooie prijsvraag voor jullie. Als jullie het nummer kunnen raden, en, uh, de artiest. dan krijgen hey, jullie uh, in de afloop van dit nummer krijgen jullie een keuze uit vier prijsvragen. Als je weet wat het is. Nee, vier, prijsvragen. vier prijzen. Vier, vier prijzen. Excuus. Nou, ik mag... En uh, ik zeg laten we het nummer: draaien. ik ga niet zeggen wie het is of wat het is. Maar de... En onze vriendelijke teamcaptain van Raad de Plaatje mag niet meedoen. Dat is uitgesloten. Hey. I, I hey, Sander vertel wat meer over de Raadje Plaatje prijsvlaag bij Zetf en Beachmasters. Nou, Raadje plaatje item bij Zier van Beachmasters. Ik neem elke week ga ik vier LP's meenemen. En van één van die vier LP's leg ik neer op de plaatspeler. En dan kies ik één nummer uit. Als jullie de artiest en het nummer raden. Mogen jullie één van de vier LP's die ik meeneem uitkiezen. En het is een 35 toeren, 33 toerenplaat of 45 toerenplaat? Het is een, uit mijn hoofd is het een 33 toerenplaat. Oké, okay, dat is de tip. <laughs> en meer krijg je niet te weten. Ik zou zeggen, weet jij wat het is of wie het is? Geef het even door via ZFM Beachmasters op de Facebook. Of natuurlijk e-mail even naar gmail.com. En als je deze raadt, kan je misschien, heb jij die LP wel thuis liggen. Ik ring of fire.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 Geef het even door op de Facebook. Dat is onder andere, dat vertelt mij trouwens. Yeah. CFM Beachmasters op Facebook. En we hebben natuurlijk ook nog de e-mail. CFM Beachmasters at gmail.com hey, uh, mag ook. Dat mag naar 0616029346. 160 -29 -346. En uh, ja, Facebook, e-mail of WhatsApp. Yeah. Hey, uh, we hebben nog uh, je trouwen nummer. Dit is het weeknummer. Oh ja, ja, het weeknummer, zeker. Het weeknummer. Zeker, zeker, en deze zeker, hebben we zo zorgvuldig samen uitgekozen. Het is uh, natuurlijk uh, aanstaande... Nou, zaterdag hebben we natuurlijk een uh, hardstaffeest in Harlem. En uh, wie weet. Komt deze er wel. Nou, ik, ik moet zeggen, daarvoor heb ik hem niet uitgekozen. Ik vond het gewoon een lekker nummer. Ja, ik ook. Maar het is ook een beetje een uh, warming-up. Ja, en ik, en zal ik er wat over vertellen? Ja, je, vertel jij daar wat over. Nou, het is dus gemaakt uh, in 2014 door noise controllers als anthem voor Climax. Een evenement van Q-Dance. Okay. Die kent iedereen. Dat kent iedereen maar. wel. En uh, ja, dit nummer, de Source Code of Creation, gaan wij even luisteren nu. Dus hierbij, Noise Controllers, de Source Code of Creation. En ben je fan van de... Q-Dance, Climax, Awakens, Defcon, Capital. Geef het even door op de Facebook. En want we hebben binnenkort een hartstikke leuke prijsvraag voor jullie erover. Daarover meer over volgende week. Earth raises its frequency. The source code of creation. A dormant force awakens within the human body, opening gateways to ascension. Activate your DNA. Connect, align, and awaken. En dat was Noise Controllers met de Source Code of Creation. En hey, dat was de nummer van de week. Waarom was het nummer van de week? Omdat wij dat zo top vonden. Hey, uh, wij hadden net over raadje, plaatje, plaatje, plaatje, raadje, raadje, plaatje in vier. We hebben daar een kleine voorsprong voor gevonden. En uh, ja, hoe zeggen we dat uh, in natuurlijke wijze? We hebben een winnaar! Yay! Yeah. Yeah. <lacht> hey, um, nou, uh, Sander is eigenlijk van de prijsvraag, En dat is van de reclassering, uh, alles uh, doet hij vandaag. Dus hij gaat ja. jou vertellen wat je, waar je uit kan kiezen. Ik heb, uh, Ingrid, ik heb uh, hier vier platen voor mijn neus liggen. Ja. En een van die vier platen mag je uitkiezen. Oké. Okay. En dat is Een avondje Amsterdam. The best of Johnny Cash. Deluxe Lex met House of Horrors on Happiness. Die zou kiezen. Of John Travolta en Olivia Newton-John met Grease. Nou, dan maar Grease. Daar ja. gaan we voor, Grease. Dat dacht ik al. Hey, je ja. kan hem in de studio ophalen vanaf uh, straks. <laughs> vanaf 8 uur. Is goed, hè? Dankjewel. Hey, alsjeblieft. Er hey, zit hier iemand aan mijn schouders. Hallo. Nou, zou ik hem gelijk even aankondigen? We hebben straks om 8 uur Wilm Bruis met zijn Soul Train. Hey, uh, en Ingrid, bedankt voor het meedoen. Ja, graag gedaan, jongen. Wij spreken hier weer. Oké. Okay. Doei doei. Hey, wij gaan gelijk verder met Sam Field. Show me your love. En dat is natuurlijk niet de normale Show Me Your Love. Dat is ook de remix. Dat is de remix. EDX Indian Summer Remix. En uh, ja, om 8 uur Willem Bruijs met zijn Soul En om tien uur Charles Duyf tussen Eppervloed. Ik zou zeggen, tot 12 uur genoeg ZFM voor iedereen. I'm more than my shade. Wat graag wil. En de laatste 10 minuten van ZFM zijn ingegaan. Tenminste ZFM Beatmasters. Op jouw woensdag 20 januari Remix Week. Het ene laatste nummer van de dag. Dat kan je bijna zelf wel invullen. Het is onder andere een remix. En het is Quintus' remix. Van Show Madness. Met Stitches. Dit pla deze plaat. Altijd herinneringen met zich mee. Ik weet niet of ik met jou herinneringen meebrengt, Thomas. Nee, niet echt. Ben je nog niet bekend met dit soort muziek? Ja, dat, dat wel. Ik zou zeggen, kom er volgende woensdag weer bij. Geef je een lesje muziek. Hier heb je stitches. Speciaal voor Quinten. met trouwe sidekick. Now I need someone to breathe me back to life. Got a feeling that I'm going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 in my head, needle in the peg, gonna wind up dead. En heb jij ideeën voor volgende week? In het geile ZFM Beachmaster Weekend. Nee, hey, dat mogen we niet zeggen. In het Piep Beachmaster Weekend. Goed zo. Geef even je commentaar. Boe. Dit was Stitches, speciaal voor Quinten. Yeah. Ja. Hé, de tijd zit er alweer op. Bijna. Helaas. Dan beginnen we maar met het pijnnummer. Het is uh, bijna acht uur. Dat betekent dat je straks Willem Bruis met de Soul Train hoort. En niet te vergeten. Onze... Enige echte Sjagreldijf om tien uur. Oh. Hey uh, Sander, ik wil jou alvast hartelijk bedanken voor Raad het Plaatje. Graag gedaan. Volgende week hebben we er weer een. En eh. Uh, natuurlijk bedankt aan de catering. Wie weet, wie weet, ja, ja. wie weet wint. Uh, iemand anders dan wel. Ja. Hey, ik zeg jullie alvast hartelijk bedankt. Bedankt Sander, bedankt Iron. En de bedankt natuurlijk Quinten. Bedankt Jonas. Bedankt Jonas. Hartelijk bedankt. En Thomas, niet te vergeten. Ik zeg jullie bedankt voor het luisteren. Luisteraars thuis bedankt. Tot ziens. Dit was uh, ZFM Beastmasters. Op de woensdag 20 januari van 6 tot 8. Met het remix. Week. En 3 januari niet te vergeten. Onze eigen DJ Lady Mix weer. Tot de volgende keer. Ik zeg jullie bedankt. En veel plezier straks met de Soul Train. Hier heb je Dance Wars over Now Van Hands Poets. En uh, volgende week. Nieuwe kansen, nieuwe ronde. Ik zeg jullie dankjewel.